Een beetje met de brus een keer de Zo. En dan gaat niks boven de brus. en dan Op de koffie bij... Monica Rem. Ja, ik ben vandaag de gast bij Monica Rem. Welkom in ons programma. Het is ja, hier je atelier eigenlijk, of je studio. Ja. Veel planten hier, veel groen... Links staat uh, een soort computerhoek, rechts, allerlei schilderijen opgestapeld. Projecten waar je mee bezig bent nu. Links is een klein zaaltje. daar waren net ook mensen, maar die zijn weer weg. Daar wordt therapie ingegeven. Monika, hoe zou je jezelf uh, omschrijven? Ja, leuk dat je op de koffie bent. Ik uh, werk hier in mijn uh, huis en atelier. Ik ben onder andere kunstenaar. En de laatste tijd ben ik helemaal in de briestherapie. En jij hebt hier de primeur vandaag. Oeh, oeh, oeh, oeh, Ja, want het is iets geheel nieuws en het is een, uh, een ware roeping voor mij. En uh, ja, ik integreer het in mijn kunst en uh, daarnaast help ik dus mensen met uh, briestherapie. Maar je, je bent kunstenaar en therapeut tegelijk. Ja, klopt. En als je dan moet kiezen van wat ben je meer? Oeh. Ik ben het allebei. Kunstenaar is iets voor mezelf. En met briestherapie, ja, dan, dan help ik mensen. Maar hoe, hoe ben je op het idee gekomen om, om deze therapie te ontwikkelen? Hmm. Het zit eigenlijk al in mijn familie. Mijn opa die heette de Bries. En uh, het schijnt zelfs dat mijn hele familie Alde Bries werd genoemd. Wonende in Katwijk heb je natuurlijk ook altijd een lekker briesje. En daarnaast hebben we allemaal de gewoonte om te briesen als een paard. Oh. De hele familie heeft er last van. Het zijn onwillekeurige briesjes. En ik had het zelf eigenlijk niet door tot iemand mij erop attendeerde. En toen heb ik eigenlijk van dat probleem maar gewoon een, uh, een deugd gemaakt. Voor wie is die briefstherapie het best geschikt? Ja, de therapie is het meest geschikt voor als je een beetje uitgeblust bent. Of uh, je hebt eventjes weinig puf. Het is natuurlijk ook in deze maatschappij, wordt er steeds maar van je verwacht dat je altijd fit bent en doorrent en energie hebt. En af en toe dan raak je gewoon een beetje uitgeblust. En met die briefstherapie doe je eigenlijk nieuwe energie op. Het reguleert je ademhaling. Het is een herstellende therapie. Het is een herstellende therapie, maar ook een kunstzinnige therapie. Wat voor soort briesen zijn er uh, eigenlijk? Ja, je hebt uh, de therapeutische bries, maar je hebt ook de briesen die iedereen wel eens heeft. Dat is een beetje steunen, puffen, zuchten. En mm -hmm. dat noemen we dan de, de onwillekeurige puffbries. Hoe, hoe klinkt die? Gewoon. Dat is zo'n pufje wat je even ontsnapt. Mm -hmm. En dat lucht wel een beetje op, maar niet zo heel erg. Pas als je bewust gaat briesen is er sprake van briestherapie. En dan heb je nog allerlei soorten briesen. Je hebt de, de koffiebries. Ja, passelijk. Ja, voor koffiefanaten zeer geschikt. En dan heb je de, de nubries. Dat is heel erg in het moment en dat lijkt een beetje op yoga. En dat is heel geschikt als je jezelf voorbij loopt. Oké. Okay. En dan heb je nog de vuurspuwende bries. Die lucht ook enorm op. Dat gaat met veel uh, kabaal gepaard. Kun je daar ook een voorbeeld van geven? Ja, dus dat spuur je er echt uit. Dat is echt... Oké, okay, ja, je krijgt ook echt een groot gezicht daarbij. Er zit echt veel kracht ja, in. Ja, er zit vuur in. Je zet er kracht bij. Voel je zelf dat vurige dan? Of... Ja, en daarna volgt er weer een diepe inademing. Dus dan neem je weer zuurstof in je op. En daarna kan je, ja, ja. Kan je het weer eruit spuwen, als het ware. En deze vuurspuwende bries die lijkt een beetje op de vooruitstrevende bries... En wat houdt dat in? Dat is een bries waarbij je richt op de toekomst. Op je plannen. En wat je allemaal nog kan gaan doen. En dat klinkt dan meer als... Dat klinkt heel optimistisch, moet ik zeggen. Ja. ja. En dan kan je ook nog variëren met inademen door je linkerneusgat. Inademen door je rechterneusgat. Uitademen door je mond. Dat zijn alle vormen van briesen. Even denken, hoor. Ja, je hebt ook nog een onderscheid in de koffiebries. Oh. heb je hebt nog twee subcategorieën. Je hebt namelijk de aangebrande koffiebries en de hete koffiebries. Nou, eerst de aangebrande dan maar. Want... Als je heel erg geïrriteerd bent, dan komt de aangebrande bries. Oh, dat ken ik ja. Ja, dus ik ben erbij eigenlijk nog eentje vergeten. Je kan ook, uh, ik geef ook groepstherapie. En dan hebben we de a cappella groepsbries. O, uit hoeveel mensen bestaat zo'n groep? Meestal een vrij kleine groep, vier à vijf mensen. En je en dan... produceert automatisch allemaal verschillende toon. Vandaar het a cappella. En dat werkt eigenlijk als een soort uh, lachyoga. Ook okay. heel aanstekelijk. Ja, ik vind het jammer dat ik het net gemist heb. Want die mensen zijn nu weg uh, hier uh, uit het zaaltje hiernaast. Ja, ze zijn. Maar ah, dat het. hebben jullie net gedaan. We hebben net een a cappella groepsbries gedaan. Ja. En is het, is het hier wel goed geïsoleerd of zo? Want, uh... Nou, het zou wel eens kunnen dat mensen die langslopen een uh, briesje meepikken. Misschien denken ze wel dat het een steekje los is, zit bij ja. mij. Maar uh, dat maken we dan niet uit. Mm -hmm. Maar ze zagen er allemaal opgelucht uit, toch, die mensen? ja. Koffie speelt ook een, een speciale rol in deze therapie. Ja, zeker. Als je een beetje uitgeblust bent, dan is koffie natuurlijk een heel belangrijk middeltje. Mm -hmm. En dan de techniek van de, de koffietherapie is eigenlijk van... Uh, uh, je snuffelt aan de koffie. Even lekker sniffen. Je neemt de geur in je op. Het aroma. Ja, ja. Ook lekkere koffie heb je trouwens. Uh, ja, heerlijk, ja. hè? Neem een slokje. Dat is stap 2. Je sleurt eraan. Mm -hmm. Luisteraars, doe gerust mee, zou ik zeggen. Jazeker. En dan kan je nog kiezen of je gaat voor de aangebrande of de hete koffiebries. En dan gaat het als volgt. Adem in. Hou even vast. Heel goed. Neem een nipje koffie. Slik. Mm -hmm. Adem uit. Drops of light. Oh ja, ik voel, ik voel meteen toch een, een geruststellend ontspannen effect uh, heeft het. Uh. Ja, fijn om te horen. Maar, bedoelt bedoel, die koffie, hij, hij smaakt me heel goed, moet ik zeggen... Uh, Zit daar ook nog iets aan dat het een speciale soort koffie moet zijn? Of, uh... Ja, dat is heel belangrijk. Het moet echt uh, zwarte filterkoffie zijn. Filterkoffie? Ja. ja. En het liefst wel fair trade biologisch. En je moet hem zwart drinken. Maar oh, dat is geen uh... suiker, een macchiato en allerlei flauwe kul erin. Gewoon puur. Puur is goed. Pure cafeïne. Er moet ook genoeg cafeïne in zitten. Mm -hmm. Want je, doet er ook, uh, je laat uh, je negativiteit los en je doet er ook energie door op. En een vleugje cafeïne is hartstikke goed voor je. Nou, um, wat, wat, wat zijn nou jouw persoonlijke bevindingen met, met deze therapie? Ja, dat is een goede vraag. Ja, voor briestherapie wist ik het eigenlijk allemaal ook niet zo goed. En ik deed maar wat en ik modderde wat aan. Uh, vaak last van vermoeidheid en uh, maatschappij die zoveel eisen aan je stelt En dat je maar door moet rennen, anders hoor je er niet bij. Sinds ik met die briestherapie bezig ben, uh, ben ik veel meer uh, in balans... Maar waar het ook goed tegen helpt is tegen brain fog. Als je uh, een gevoel van uh, mistigheid in je hoofd hebt. Wat ook bij veel ME-patiënten kan voorkomen. Of gewoon. Uh... Oh ja, dat herken ik wel. Ja. ja, ja. Overspannenheid, depressie. Breekt me de bek niet open. Ja, kan het enorm helpvol zijn. En op persoonlijk vlak helpt het me ook tijdens het schilderen. Oh. Ja. Ja, je briest tijdens het schilderen dan? bries tijdens het schilderen? En uh, op de uitademing, op de bries, dan zet ik een streep. Dus het wordt heel okay. expressief. Dat kan je je voorstellen. Maar heb je, heb je hier dan ook om, om je heen schilderijen hangen die met bries of zonder bries zijn gemaakt? Ja. ja. Oh, ja, oké. Okay. schilderijen met en zonder bries. Even opstaan. Gaan we even naar de hoek. Ja, die hier links, dat is uh, zonder briestherapie gedaan. Zoals je het ziet, is het wel heel wel doordacht. Ja, wel heel verstandelijk vind ik. Een heel naar het hoofd misschien. Misschien zie je dat ja. heel gecontroleerd en keurig. Binnen de lijntjes. Keurig zoals de maatschappij het van je verwacht. Beetje slapjes ook, vind ik. Ja, misschien is dat dan het gebrek aan koffie. En uh, ja, als je dan naar de rechter kijkt. Ja, heel anders. Wat Kleuren je er spatten op? er vanaf. Bijna alsof het door iemand anders gemaakt is. Ja, grappig hè. Dus nou. gaan we er even, nou, even gaan zitten. Ja. Um, nou ja, je hebt net zo'n zo uh, zo sessie gehad, zo'n briestherapie-sessie. Uh, hoe, hoe gaat dat nou ongeveer in zijn werk? Ja, het is net als bij meditatie. Bij het inademen neem je de positieve dingen in je op. Dus de levensenergie, nieuwe kracht. En dat wordt nog eens bezegeld door een slokje koffie. Mm -hmm. Dus bries in. Hou even vast. En accepteer het nu en je briest uit, lekker met geluid, laat alles los, gooi het eruit. Dat lucht het meeste op. Wat ik me eigenlijk persoonlijk afvraag, helpt het ook bij homo's en lesbo's? Stel, ik heb al heel lange tijd geen relatie meer gehad en ik weet, ja, volgens mij komt het gewoon niet goed meer met me. Ja, veel mensen hebben dat toch wel, weet je, dat er klattering komt. Heb hebben die ook wat aan briestherapie? Ja, zeker. Goed dat je even een persoonlijke vraag stelt. Briestherapie is echt voor iedereen. Maakt mm. niet uit. En briestherapie uh, kan je helpen, omdat het je heel erg in het nu terugbrengt. En juist vanuit het nu, het helemaal in het moment zijn, ben je ook weer in staat om uh, contact te hebben met een ander. En, en bitterheid. Ik ken wel mensen die heel, veel, ja, heel bitter zijn of teleurgesteld. Ja, briest het er allemaal uit. Ik, ik, ik moet zo uh, weer verder, maar vind je het heel erg om gewoon samen dan even een klein beetje groepsbries uh, te doen? Ja, gaan we doen. En, en dan vooral, ja, wil ik, ja, wat je dan kan doen tegen die bitterheid. Dat, mm -hmm. Ik heb mijn haarstukje vast ingedaan, dat helpt ook. Dan voel ik me weer helemaal tip top. En, uh, zodra ik dit in heb, dan ben ik er weer helemaal uh, klaar voor. Oké, okay, nou, gaan we eens even kijken hoe het er met jou voor staat en met je relatieproblemen. Ik ga even lekker zitten... Dan gaan we nu eens proberen jou van je frustraties te verlossen. Ja, adem in. Ik doe met je mee. Hou vast en geef de meest enorme bries die je maar in je hebt. <middels> Tot de laatste snik. Nog een keer. Ik hoor al dat er heel veel zit, dus we doen het nog een keer. Ja. Ik weet niet of dit nog goed komt. Is life just feels so breezy? Just feels so breezy, comfortable and easy. Just feels so sad and subtle, wind and ice, it's tropical and bright. Like champagne-colored drives of neon lights. Joe smiles, the room lights up with fine white sunlight. Heftig hoor. Ik, ik, ja, ik voel me een beetje vreemd moet ik zeggen. Ja. Is dat normaal voor de eerste keer briezen? Je hebt er gewoon zoveel uitgegooid dat er meer uit is gekomen dan erin is gekomen. Oh, oké. Okay. En dat balanceert zich vanzelf. Nou ja, mensen die dit nu horen, die denken dit wil ik ook. Dit, ik wil dat mijn leven gered dit wordt. Dit is het? Eindelijk, ja. Waar kunnen ze jou vinden? Ja, ze kunnen meer over de therapie vinden op www.briestherapie.wordpress.com. www.briestherapie.wordpress.com. Dat ja. is hem, ja. Allemaal even gaan kijken. En jouw naam, Monika Rem. Monika Rem. Mijn andere website is M.E. Creatives. M.E. Creatives. Met, met de M van Monika en de E van energie. <laughs> en wat kunnen mensen nou vinden? Nou, ze kunnen daar allerlei achtergrondjes over de briefstherapie vinden. Meer details. Misschien zelfs een filmpje dat ik nog op ga zetten. Mm -hmm. Het is in ontwikkeling. Maar ja. neem vooral even een kijkje. En mijn kunstwebsite is uh, sofradesign.nl Oké. Okay. En heb je nog toekomstplannen? Ja, zeker. Uh, jij hebt nu de primeur, maar we gaan lekker verder. Dit is mm -hmm. pas een beginnetje. ja En uh, het idee is om op de bejaardesoos in de Witte Boei briefstherapie te gaan geven. Oh, oké. Okay. Voor ja. bejaarden is het ook... Uh... Nuttig. Voor bejaarden is het ook nuttig. Kunstgebit uit. En verder ben ik nog bezig met misschien uh, alternatieven voor de koffie. Je zou ook ja. uh, bloedwijn kunnen gebruiken. Andere medicinale alcohol. Chocolademuffins, oh. die wil ik ook nog gaan uittesten. Ik heb ze toevallig bij me. Dus oh. Kunnen we zo eens even proberen. Dat wil ik eigenlijk wel even proberen. Ja, versen. zullen we het even doen? Je bent hier toch op de koffie. De, ik weet niet hoe ik, of ik zo meteen nog naar huis kom. Want ik ben een beetje in alle staten. Ja, Waarschijnlijk ja. heb je ook nog een beetje chocola nodig. Pak er en, eentje. Ach, lekker. Heerlijk. Dank je wel. Dank Monika Rem. Graag gedaan. Graag. Meer Culti Culti, gespeld K U L T I K U L T I, is te vinden op culti.wordpress.com.